met het nos -journaal. De toespraken tijdens de opening van het academisch jaar... in Enschede, Eindhoven en Amsterdam... zijn meerdere keren kort onderbroken door demonstranten. In Amsterdam is de ceremonie gestopt na een pro-Palestijns protest. Ook in Enschede en Eindhoven werden toespraken... ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar... door demonstranten onderbroken. De missionair premier Schoof sprak in Enschede... minister Brekelmans in Eindhoven. De activisten kregen in beide gevallen spreektijd... Maar toen de onderbrekingen doorgingen, werden ze verwijderd. Israëlische grondtroepen en tanks trekken steeds dieper Gaza stad binnen. Sinds vanmorgen zijn tientallen Palestijnse doden gemeld bij beschietingen en bombardementen. Volgens ooggetuigen worden woningen opgeblazen. Het Israëlische leger zegt op zijn beurt dat het bestookt is met antitankraketten door militanten. De historische Al-Nuri moskee in de Irakse stad Mosul is heropend, acht jaar na de verwoesting door IS. De terreurgroep veroverde de stad in 2014 en riep in de moskee het kalifaat uit. Toen IS drie jaar later werd verdreven, bliezen de militanten een groot deel van de moskee op. Meer dan 850 jaar oude gebouw is bekend om zijn scheefstaande minaret. Nicolien van Vroonover stelt zich toch niet kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze ziet af van haar plek op de kandidatenlijst van NSC... nu ze door de leden van plaats 2 naar plaats 4 is gezet. Van Vroonhoven besloot half juni dat ze definitief de Haagse politiek wilde verlaten... maar bedacht zich later en kreeg op de kandidatenlijst van NSC plek 2 toebedeeld. Nu de leden van de partij haar lager op de lijst hebben gezet, stopt ze uiteindelijk toch. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Er valt lokaal een enkele bui. Vannacht is het tussen de 10 en 15 graden. Morgen lange tijd droog. Later op de dag een enkele bui mogelijk. En dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 De herhaling van Alternative FM. Even reageren op wat er in het nieuws wordt besproken. Die wedstrijd, jongens, die is pas zondag hoor. Dus niet nu. het tweede uur en natuurlijk ook met de jijbuiskijkers, kijkers ...want die doen ook braaf mee, want eerst moet dat Alt-FM-logo ergens weg... ...want dan ben ik ook weer in beeld, dan kan ik ook weer fijn ergens in een camera zitten kijken. Ja, tuurlijk, zo werkt dat. Um, want het is weer vandaag een 3 voor 12 Noord-Holland mensen. ...en dan hebben we hebben ook een ja, live gast in de studio... Wel twee, want er zijn er twee, Claire Lintelo en Gijs van Dijk... die gaan straks een aantal nummers horen. En uh, we hebben ook meteen het eerste uur... of wat zeg ik meteen in het eerste nummer, meteen ook een zandvoersrandje. Jazeker, want uh, deze Jurjaan Keurbezoek die komt uit uh, dit dorp... Uh, Operation Hurricane was een van zijn uh, jeugdzonders. Tegenwoordig schijnt hij erg beschaafde jazz uh, te maken. Maar dit was toch wel heel degelijk iets anders. Operation Hurricane met Undefined. Dus dat uh, ook een drummer die weer uh, gelinkt is aan Tessa Lamers. Want uh, Max Koenders speelt bij Lassette. B. Dus dan uh, weet je dat ook weer. En dat was de drummer uit uh, deze band. Uh, goed, welkom bij uh, uurtje nummer 2 in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Laten we een beetje uh, tempo een beetje versmallen en een beetje verlagen. Want dit is ook een band en die komen uit dan Lorem Ipsum en Girl Scout. En een halsband. En een plank vol met diamant. Dan speelde ik op Lowlands. Danste ik met sexy superfans. Ooh, ooh, ooh. Crowdsurfing in een plastic bootje. Lekker. we ook nog iets doen voor die mensen die naar het centrum van Zandvoort komen. Vandaar denk ik die ene uur vertraging. Want ja, wie treedt erop in het dorp? Yves Berendsen, ja, dat is toch wel ook iemand die behoorlijk wat trekt. Publiek trekt. De pre-party is geweest. Ene Gerard Joling heeft daarop getreden. En Yves Berendsen is de volgende. Maar die, dat is meer in het centrum. En ik, ik zit toch maar af te vragen hoe krijgen ze dat dan allemaal straks bij elkaar. Gelukkig heb ik daar geen weet van, want ik uh, zit op vijf minuten afstand uh, van, dit, uh, van deze studio. Dus aan mij zal het uh, niet liggen. Zat ik maar in goldband, dat is dan misschien wel de mooie gedachte die ik daarbij heb. Hoewel, het is een leuk bruggetje om uh, deze, uh, dit nummer van Tim en Tijger af te kondigen. Het is van een EP die hij vorige week, of afgelopen week zelfs nog, heeft uitgebracht. De voren hoorde je trouwens Lorem Ipsum met Girl Scout. Um, over iets wat uh, ik eigenlijk een beetje verzuimd ben om meerdere malen te laten horen, daarom ook nu maar weer: dat is deze Samira en Man on the Late Night Show: het is een live ontname uit Paradiso. This next song is called Man on the Late Night Show. It's her last song. So already would like to wish you a good night. Dankjewel! Still keep on En van twintig is het inmiddels alweer tien. Dus iedereen is uh, weer op scherp uh, in dat opzicht. Uh, Samira was dit, uh, mensen, met uh, het uh, mooie nummer... Man on the Late Night Show. Ze heeft dat hier uh, bij de 3 voor 12 Noord-Holland Voedgolf van juli verteld. En toen hadden we gewoon live muziek hier. Uh, nee, toen hadden we live gasten. Ik zeg het verkeerd. Live muziek hebben we vanavond, want... Inmiddels uh, staat de microfoon open dus ik, uh, en, en het werkt ook, want ik heb de voorafluistering uh, gewoon gedaan. Uh, Claire Lintelow, uh, goedenavond. Hi, goedenavond. Hi. Um, ja, want uh, jij uh, woont en werkt in Amsterdam. Klopt, ja. ja dus, uh, uh, dan tel je natuurlijk mee voor de 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf in dat opzicht. Hoe lang, laat ik eerst uh, meteen uh, met de deur in huis vallen, hoe lang ben je met muziek bezig? Uh, serieus uh, eigenlijk pas drie jaar denk ik nu. Ja. Um, een beetje vanaf uh, de coronatijd. Aha. Ja. Ja. Vanaf de coronatijd. Ja. Uh, was dat ook meteen de aanleiding om dan wat te gaan doen met muziek? Hoe is dat, is dat een beetje daar ontstaan? Ja. Dat je denkt, nou, ik verveel me surf ja. in, die, in, die, in die Amsterdam driehoogachter ergens of ja. wat dan ook. Ja, zoiets? Ja, eigenlijk was het dat precies. Ja. Uh, ik had wel al een liedje geschreven. Maar ik, uh, ik ging me ja, echt concentreren op schrijven aan de keukentafel een beetje. Mm. Uh, ja, begon uit verveling. Maar toen merkte ik ook dat ik er ook wel... Uh, blij van werd ja en uh, ja dus zodoende steeds blijven doen eigenlijk ik moet dan weer terugdenken aan een programma wat ze ooit bij de VPRO hebben vrije geluiden en uh, daar zat Weilen Henny vrienden ooit in en dat uh, was toen was hij de gast dat Kato van Dijk samen met uh, My Baby daar uh, stonden oh. te spelen ja dat is een, uh, voor mij een legendarische uitzending uh, geweest en ja. Henny vrienden werd toen op een gegeven moment gevraagd ja hoe komen mensen dan aan uh, de manieren hoe ze dat uh, uitvinden om te gaan spelen. Uh, toen zei hij, YouTube, was dat voor jou eigenlijk ook zo? Of uh, hoe uh, ben jij je dat... Uh... Gitaars, speel, muziek. Ja, maar. hoe heb je jezelf, laat ik het anders zeggen, hoe heb je jezelf opgeleid? Want dat was het antwoord wat Henny Vrienden gaf. Hmm. YouTube. Hmm. Maar ik weet niet of dat voor jou ook opgaat. Heb je een muzikale scholing gehad? Of uh, hoe zit dat? Ja, ik heb uh, pianoles gehad, maar toen was ik nog kind... Ja. Uh, en daarna heb ik eigenlijk altijd zelf uh, een beetje gitaar geprobeerd te spelen. Ook met mijn vader. Die mm. heeft me ook wat klassieke liedjes geleerd. En uh, ja, ook op de piano. Eigenlijk vooral klassieke muziek toen ik jong was. Mm. En uh, daarna ja, toen ik echt een beetje wat ouder, puber en uh, ja, de alternatieve muziek uh, ontdekt. Radiohead, Nirvana en uh, een beetje die tijd... Uh, In de jaren negentig, ja. als ik het zo hoor, uh, Nirvana ja, en uh, noem maar op, en uh, Radiohead. Ja, maar ja. ook klassiekers natuurlijk, zoals uh, Joni Mitchell. En, uh, dan zit ik met het volgende te bedenken. Als jij op een gegeven moment van de alternatieve geluiden houdt... en op een gegeven moment ook Radiohead en Nirvana uit je speakers laat komen... Uh, hoe hebben je ouders daarop uh, dan gereageerd? Nou, ik was heel erg fan van Jeff Buckley. En mijn moeder, uh, die hoorde dat en die zei, wauw, wat is dat? En uh, die is sindsdien ook altijd Jeff Buckley blijven luisteren. Dus uh, we hadden wel een beetje dezelfde muzieksmaak. Hij ja. hield ook veel van de Rolling Stones en de Beatles. En mijn vader was dan weer uh, een klassiek, uh... klassieke, ja. klassieke man. Ja. Zit uh, in jouw muziek dan toch iets van wat jouw vader je heeft uh, wijs uh, gemaakt uh, met zijn... Klassieke manier van benaderen met de, met de muziek? Ik denk vooral het nummer wat ik dan over hem schreef. Waar, daar zit het, heb ik geprobeerd het gevoel van zijn gitaarspel wel erin te krijgen. Maar ja. Ja, hij speelde zelf uh, Bach op de gitaar. En dat kan ik niet, maar. Aha. Uh, ja, Bach op de, akoestische de gitaar. Sound, ja. Maar die trok me wel heel erg. Ja, dat vind ik toch wel heel apart. Dus, uh, ik, ik vraag me ook af hoe dat klinkt. Want Bach, dan denk ik meer aan orgot dan aan akoestische gitaren in dat, uh, dat opzicht. Hij heeft ook. ja... Hij luisterde veel naar um, uh, de luit, de, de luid uh, uitvoeringen van Bach. Ah. Uh, en die zijn ook op gitaar door Tuning um, uh, Dream. Breen. Ja. Uh, gespeeld En daar, ja, daar ken ik uh, Bach van eigenlijk. En vind ik ook de meer toegankelijke Bach-stukken waar je ook wel, mm, ja... de Adams Family, dat orgel. <laughs> you rang, my door. Ja, Ik vind het, uh, vond het uh, wel een hele klassieke... Tot u sprak uh, de meegekomen gitarist Gijs van Dijk. Ja. Uh, Hoe lang ben jij uh, met uh, muziek uh, bezig? Nou, ik, ben nu, ik ben op mijn negende begonnen ongeveer, ik ben nu 71, dus het is al heel lang. Ja, dan uh, ben je een veteraan <laughs> eigenlijk. Ja, uh. nou, zoiets, ja. ja. Um, in, bandjes Hoe zit dat? Ik, uh, in bandjes gezeten, Ik heb in beentjes gezeten, maar als componist heb ik veel gewerkt, dat is eigenlijk mijn vak. Mm -hmm. Ik ben ook uh, muziekdocent geweest op IFCO, kunstmiddelbare school, met heel veel getalenteerde leerlingen. Ja. Dus uh, aardig wat uh, leerlingen doorgebroken. En ik ben nu gepensioneerd en nu vind ik het leuk om covers te spelen. En Claire die zocht een invaller, en, want zij speelt met een gitarist dat is een vriend van mij. Maar daar is iets niet met de gezondheid even een beetje, uh, dat die verhinderd is om te spelen. Ah. En toen zei ze, goh, Gijs wil jij dan even invallen? En dan zeg ik, dat vind ik wel leuk. Ja. Zo, zo ben ik hierbij gekomen. Oké, okay, dus uh, we gaan uh, dat uh, meemaken. Uh, dat gaan we nu uh, horen. Want, en daar heb ik, uh, na het nummer heb ik daar nog wel even een klein vraagje over. Want, uh, want uh, dan, dan weten jullie in ieder geval dat ik uh, na uh, het nummer dus nog een vraag ga stellen. Maar wij laten altijd tussen de nummers door een beschaafd yes-applausje horen. Dat is een term van PP Fisher. Ik zal wel uitleggen straks wie dat is. Uh, maar dan laten we eerst even het eerste nummer horen. En dat is Joy. En dat schrijf je dan wel met hoofdletters. dus in een caps lock, uh, heb ik me uh, laten vertellen. En dat is het eerste nummer wat we nu gaan horen. Hier is Claire Lindlow samen met Gijs van Dijk. is dus het beschaafde jazzapplausje wat uh, klinkt. Uh, wie zei dat ooit? Dat zei P.P. Fischer uh, tijdens eens uh, een van zijn podiumpresentaties van de Rob Acta Award, heeft hij jarenlang gedaan en dan uh, noemde hij hele trits mensen die aan uh, die Rob Acta Award hadden meegedaan en uh, uh, die dat allemaal mogelijk maakten. En toen zei hij, doe dat even met een jazzapplausje. Dus dat is de reden waarom ik dat zeg. Goed. Uh, dan Joy, want uh, die is uh, door jou uh, min of meer nu als, een beetje als single naar voren uh, geschoven. En ik steeds maar in de veronderstelling dat dat Celebrate is. Uh, want ja, daar hadden wij ooit ergens nog... Uh, ja, in het voorjaar geloof ik nog een telefonisch uh, gesprek uh, mee ja. uh, gevoerd. Um, Joy, uh, dat hoorde ik. En daarom zit ik wel eens te luistervinken bij andere radiocollega's. Daarin uh, vertelde je bij uh, collega Maarten Verduin... bij RPL Woerden in het programma Podium 107... dat dat, uh, dat, dat nummer al een tijdje uh, bij jou lag. Ja. ja. Wanneer heb je besloten om toen te zeggen... nou, nu is het moment dat ik dit uit ga brengen? Uh, we, waren, we hadden een nieuwe bassist. En vonden we eigenlijk wel een goede reden om de studio in te gaan. Dat was afgelopen januari. Mm -hmm. En... Ik had eigenlijk inderdaad wel Celebrate uh, opgenomen, solo. Ja. Uh, en toen hebben we eigenlijk gedacht, nou, doen ze allebei. En dan hebben oh. we een vrolijk uh, nummer en een wat triester nummer op hetzelfde moment. Dus, ja, uh, um, dan het, toch eventjes, wat is dan het uh, trieste nummer en wat is dan het vrolijke nummer? <laughs> Want ja, ik, uh, Celebrate heb ik vorige week nog geloof ik... maar ik kan nu even niet meer uh, terughalen. Dus, ja. uh, celebrate is het wat niet zo uh, gezellig nummer. En ah. Joy, wat we net speelden, is dan uh, de vrolijke. Ja. Uh, ja, ja, ja. Ja. Terwijl je zou denken, Celebrate... Weet? Ja, dat is de titel. Uh. Ja, de, maar de, niets is bedriegelijker dan dat je denkt... dat je te maken hebt met een mooi nummer... Uh, en een mooi, uh, hoe noem je dat, feestelijk nummer. En dan blijkt het precies tegenovergestelde te zijn... Um, hoe zit dat met het volgende nummer wat je gaat uh, spelen? Uh, dat is een, uh, eigenlijk een gedicht van uh, ja, een Engelse dichter... wat me aansprak, de tekst ervan. Uh -huh. en, uh, die willen we graag uh, laten horen. Ja, dat, uh, wie, wie is de dichter? Van, uh... Uh, Fowler. Fowler? Fowler, ja. Dus dit is muziek... Steven Fowler, ja. ja dus de muziek is door jou gemaakt... Maar uh, de tekst is van de dichter. Ja. Oké, okay. laten we hem uh, maar horen. Here is Born. Born. The consumption of fashion is you. Ooit En het is dus van de poëet, dichter Steven Fowler. Ja. Dat is uh, correct dus. Um, want, nou ik weet niet of... Uh, ik, heb het, ik, ik ben er niet helemaal in thuis. Uh, in poëzie. Uh, maar goed, hoe ben jij uh, op uh, dit spoor gekomen? Uh, lees jij heel veel dichtbundels of wat dan ook? Ja, ik heb uh, ja, heel wat anders Spaanse taal en literatuur uh, gestudeerd... Ver verleden mm -hmm. <laughs> en toen heb ik heel veel Spaanse literatuur eigenlijk uh, ja, gelezen en pff, eigenlijk is het me altijd wel uh, blijven boeien. Ja, ja, ja, um, dan gaan we naar het uh, derde nummer van dit uh, eerste blokje, want uh, we hebben straks nog een blokje van twee. Maar goed, dit is op 28 augustus dat we dit uitzenden uh, En ook straks uh, is die samenvatting natuurlijk ook te zien. Maar deze dag hebben we heel lang moeten wachten op de regen. En vandaag was hij er. De regen. En Claire heeft daar ook iets over gemaakt. Dat is een mooi bruggetje. Daarom uh, denk ik, nou, ik zal even een uh, leuk bruggetje maken met het weer wat wij vandaag hebben gezien. Waiting for the rain. Hier is Claire Lintlo. Oh, my, find your letter. till dawn you hear me say better things will come away Promise the things that got undone I got lost chasing dreams hij zou niet zijn als hij daar ook nog weer wat over te vragen heeft. Ja, want uh, wat uh, is de aanleiding geweest om dit liedje te schrijven? Ja. Weet je dat? Um. Nee, het was totaal. Ja, serieus? Ik Komt hij echt uit de lucht echt? vallen? De regen, net als de regen, <laughs> wat dan ook. Ja. Nou ja, het is echt heel stom, maar. Ja? Ik heb hem gewoon zomaar geschreven uit het niets. Uit het niets, ging, nou, ja. ja um, want uh, dus ik, ik hoorde ook woorden over summer in the rain. Dus dan is mijn vraag ook van... Wat heb je liever, regen in de zomer of regen in de winter? Regen in de zomer, ja zeker. Uh, wat is er fijner uh, dan een uh, regenbui in de zomer uh, te hebben? Uh, ja, kun je dat ik, een beetje uitleggen? Ja, je hebt hele hete dagen gehad en dan komt die regen eraan. Lekker. De laatste tijd hebben we dat wel vaker. Ja. hete zomers. En uh, ja, regende winter vind ik... ik heb dan liever lekker een ouderwetse sneeuwwinter. Een ouderwetse sneeuwwinter. Nee. Nee. Nou, er zijn erbij hier in deze studio... die dat absoluut niet meer willen. Die vinden dit uh, toch wel een fijn klimaat aan het worden, heb ik het idee. Dus, <laughs> die zitten uh, echt zoiets. En bovendien, ik als krantenbezorger... en ook nog eens uh, iets van reclamefolders... die vindt het ook niet fijn als het... Uh, de sneeuw echt een paar meter hoog uh, ligt. Want dan moet hij uh, baggeren met, uh, met de fiets. Nou, nah, dat is niks. Maar goed, uh, <laughs> ik vroeg me dat ook echt af bij uh, de achtergronden van dit liedje. Dus uh, bij deze dus verklaard. Uh, wij gaan uh, een beetje weer wat uh, laten horen. Want dit is de winnaar van Mooie Noten 2024. En die heeft uh, wederom weer een nieuwe single uitgebracht. Die gaat morgen uh, uitkomen. Maar wij mogen hem vanavond al laten horen en dat is deze Wolfgang. Hij heet Wolfgang Wilderman voluit. En het nummer dat heet Bruces. Stage falling off course of a horse in a horse race I Need to get up and get my head up and go set up and let it to tumble down Save my heart. Let it go. Don't break it. Break it. Break it. Break it. For your memories If you keep going round You'll see the sky Met uh, het nummer. Verliende Spiegel, voluit, heet ze zo. Uh, met het nummer Backyard. Daar begon het eigenlijk allemaal mee. Het uh, zijn even wat uh, nummers achter elkaar die ik uh, land heb, heb laten horen. Uh, dat waren Singa, uh, die je ervoor hebben gehoord. En Wolfgang met zijn nieuwe single. dat heet uh, Bruisers. De afsluiting is weer eens even episch. Zoals altijd. En dat gaan we doen met uh, dit fijne nummer. Want de heren komen weer terug van weg geweest. Op 10 oktober, mensen. 10 oktober, schrijf het op, dan uh, is het zover. Dan zullen de heren van Alaska weer wat van zich laten horen tijdens een optreden in de piers in Vallendam. Benieuwd of ze dit epische nummer gaan spelen: Never Cry Wolf, afkomstig van het album Actors and Liars, het eerste album.